4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie in de Amerikaanse stad Austin... heeft een pakketje onderschept waarin een bom zat. Het explosief was nog niet ontploft... en is door de explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Het pakje lag op een distributiecentrum van de couriersbedrijf FedEx. Austin in Texas wordt al weken geteisterd door een, door een bommenlegger... die op verschillende plekken in de stad explosieven heeft laten afgaan. Twee mensen zijn daardoor om het leven gekomen... en vier mensen gewond geraakt. De snelweg A4 is aan het begin van de nacht weer helemaal opengesteld... nadat het asbest dat op de weg lag was opgeruimd. Tussen hoogmaten en Roelof-Arensveen waren een groot deel van de dag... twee van de drie rijstroken afgesloten... doordat een vrachtwagen een zak met asbest verloren had. De gevaarlijke stof is door een speciaal team opgeruimd. Het voorval leidde in de avondspits tot lange files op de A4... in de richting van Amsterdam. Op diverse plaatsen in het land hebben mensen al hun stem uitgebracht... voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Zwolle bijvoorbeeld deed burgemeester Meijer dat in een studentenkroeg. En zijn bedoeling was om meer jongeren naar de stembus te krijgen. Ook in Den Haag en Castricum kon al vanaf middernacht worden gestemd. In Castricum was dat op het station dat voor de gelegenheid... de hele nacht open blijft. In Den Haag was al een stembureau open op de Grote Markt. De meeste stembureaus in Nederland gaan om half acht open... en sluiten om negen uur vanavond. In natuurgebied de Grote Peel, op de grens van Limburg en Noord-Brabant... heeft vanavond brand geboet. Een gebied van ongeveer drie voetbalvelden stond in brand. Het ging vooral om lage begroeiing. Eerder deze maand waren er al enkele kilometers verderop... in natuurgebied de Deurnse Peel branden. De brandweer denkt dat die aangestoken zijn. Of de brand in de Grote Peel ook mogelijk is aangestoken... dat is nog niet bekend. Het weer. Vooral in het oosten is er nog wat mist. In het binnenland kan het glad worden. Daar komt de temperatuur iets onder nul. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af. En dan valt vooral smiddags wat regen of motregen. Het wordt vandaag een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Dat ben ik en u heeft hier afgestemd op Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma in de nacht op Radio 1. We gaan door tot zes uur. Het is nu net twee minuutjes over vier. Het komende uur duiken we in de geschiedenis van de beroemde 18e-eeuwse Ypelaar-kabinetjes. Wie kent ze niet? Minuscule kabinetjes met kleine preparaatjes van bijvoorbeeld de natuur. Bedoeld om met een vergrootglas naar te kijken. Daarna maken we een sprong van zo'n 100 jaar naar de periode 1914-1918. Oftewel de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Wat gebeurde er in het neutrale Nederland tijdens die oorlog? Rebel Rebel van David Bowie. Dit weekend nog met mijn eigen band gespeeld op een enorm geslaagd feestje... waar Steven Smits, mijn een fijne collega die tegenover mij staat, niet kwam opdagen. Ja, het Steven. spijt me nog steeds heel erg, Elssan. Ja. Dit nummer had je natuurlijk niet willen missen. Nee, dus ik geniet er nu nog een beetje extra van. Nou, dan ja. ben ik heel blij om dat te horen. Het is tijd voor de wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen... waarin we met verslaggever Gerda Bosman gaan schatgraven... in de depots van Museum Boerhaven in Leiden. Op zoek naar voorwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de wetenschap. Focus. En dit keer gaan we naar het jaar 1794. Want in dat jaar bouwde Abraham Ippelaar kleine kabinetjes waarin stukjes natuur en kunstmatige miniaturen verzameld lagen. Gemaakt voor liefhebbers om met een microscoop te bekijken. En conservator Miniket te helpen vertelt. <middels> We gaan naar 1794. In dat jaar bouwde Abraham Lepelaar kleine kabinetjes... waarin kleine stukjes uit de natuur in kunstmatige miniaturen verzameld lagen. Gemaakt voor liefhebbers om met een microscoop te bekijken. Conservator Mineke te Hennepen vertelt. Inhoud. Bloemstengels, bladstelen, biezen en rieten... Stro, et cetera. Schubben van vissen, werktuigen, luizen, vlooien, et cetera. Hoog... Je ziet hier een prachtig mahoniehouten kabinetje... met microscopische preparaten daarin. En die zijn verdeeld over 19 verschillende lades. Het zijn kleine laadjes. Het, is ongeveer, uh, ja, het kabinetje zelf is 40 centimeter hoog... Dus het is een, nou ja, een soort kleine schoenendoos eigenlijk. En daarin zitten die 19 laadjes. En die, uh, ieder laadje bevat een aantal microscopische preparaatjes. En die preparaatjes, al die preparaten samen... die omvatten de drie rijkdommen ter natuur. Dus dan gaat het om uh, botanische microscopische preparaten. Het gaat over mineralen en het gaat over dierlijke preparaten. Het ziet eruit als een soort uh, ja, open sigarendoosjes, om het maar even... Uh, onherbiedig te zeggen? Ja, je kijkt nu wij kijken nu bovenop de laadjes. Ieder laadje bevat een heel aantal uh, kleine cilindertjes. En die, dat zijn uh, uh, cilinders van Ivoor... Met daarin uh, uh, eigenlijk een mica plaatje, dus een, een, een glasplaatje. En daaronder het preparaat zelf. Dus dat is uh, heel klein. En dat preparaat zit geklemd. Het geheel zit vastgeklemd met een soort metalen ringetje. En Dat houdt alles op zijn plek. En daar zitten er een behoorlijk wat aantal van in één lade. En dan nog goed, zijn er dus 19 laden. Dus in totaal zijn er 783 preparaatjes in dat kabinetje. Oké, okay, dus in dat kleine kabinetje zitten dus allemaal hele kleine schatjes van de natuur. Ja, het is echt een, eigenlijk een schatkist... Aan van de natuur, maar ook aan kennis. En er zitten, nou ja, van allerlei uh, verschillende soorten ook heel mooi gearrangeerde uh, preparaatjes in. Ja, als we, als we een van die laadjes bekijken, bijvoorbeeld hier zie ik er eentje, kapellen, vlerken, schilden, eieren van insecten. Ja, daar zie je een hele mooi gearrangeerde objectjes in zo'n uh, ringetje, in zo'n preparaatje. En ze zijn dus bedoeld om onder een microscoop te bekijken. Maar ze zien er ook al heel erg mooi en kunstig uh, ingelegd uit. Zo uh, met het blote oog, uh, als je ze zo met het blote oog bekijkt. Dus ze zijn zo ook al heel erg mooi te zien. En ook uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de eieren van uh, de insecten. Die uh, zitten heel mooi in, in een soort nou ja, een bloemfiguurtje, zijn die uh, geschikt. Ja, ze zijn allemaal mooi symmetrisch ook vaak neergelegd. Een enorm priegelwerkje om dit te maken. Deze maker die uh, stond bekend om zijn prachtige priegelwerkjes. Ja, de maker was Abraham Ippelaar. Hij heeft dit in uh, 1794 gemaakt. En hij heeft lange tijd gewerkt als diamantzetter. Dus hij wist hoe hij met hele kleine objectjes uh, moest werken. Hij had ook al langere tijd interesse in microscopie. Hij was ook geïnteresseerd in het werk van Anthony van Leeuwenhoek bijvoorbeeld. Dat had hij allemaal bestudeerd, het werk van Swammerdam. En hij uh, was dus al langer bezig met het, het maken ook van microscopische preparaties. Maar niet, niet. dat was niet, uh, de, ja, hij maakte daar niet zijn werk van in eerste instantie. Dat was echt het diamant zetten. Later is hij nog in de handel gegaan en toen hij daar... Uh, op een gegeven moment alles, uh, had hij alles daarin verloren... tijdens de oorlog tegen Engeland aan het eind van de 18e eeuw. En toen is hij dit uh, als, uh, ja, echt als werk gaan doen om uh, daar zijn geld mee te verdienen. En heeft hij dus dit soort kabinetjes gemaakt voor allerlei liefhebbers, geleerden... Nou ja, in binnen- en buitenland, in Nederland en ook uh, daarbuiten. Ja. Dus het is een soort uh, reservecarrière nadat nou, hij gefaald was als diamantslijper, Maar ondertussen heeft hij met die tweede carrière ontzettend veel roem vergaard. Ja, hij is heel bekend geworden met het maken van dit soort kabinetjes. Dat deed hij samen met zijn leerling. En... Op een gegeven moment is hij gevraagd om eens zo'n een kabinetje tentoon te stellen. In 1806, op een tentoonstelling voor kunstnijverheid. En daar is hij bekroond met een medaille. en De minister heeft hem daarvoor bekroond. En daarna werd hij eigenlijk nog beroemder en kreeg hij nog meer aanvragen, ook vooral uit het buitenland, om dit soort kabinetjes uh, te maken. Maar het waren wel hele kostbare kabinetten, dus het was echt niet voor iedereen weggelegd. Het was echt voor de, uh, ja, voor de elite die het kon betalen. Je kon ze ook op maat bestellen? Ja, het, het hing echt af van de portemonnee van de koper. Dus hij had... Hij kon ook een aantal losse preparaatjes, uh, die werden ook wel gemaakt. En die werden bijvoorbeeld bij microscopen verkocht. Dat gebeurde ook. Maar wilde hij dus zo'n kabinetje... Er bestaan bijvoorbeeld ook kabinetjes met een aantal lege laadjes. Dat was natuurlijk, het zag er mooi uit, maar je had dan, uh, het was toch minder kostbaar. Maar het, de, het grootste aantal preparaten is geloof ik een kabinet met 1800 uh, van dit soort preparaatjes. En dit is dus, nou ja... Ongeveer de helft daarvan. Dit dus is een, een bescheiden versie. Het kan, kan nog veel uitbundiger. Ja, het kan nog veel uitbundiger. Dit is een middelgrote versie. Maar daar moet ik dan ook bij zeggen dat. één zo'n laadje vertegenwoordigt een waarde van rond de 100 gulden. In die tijd? In die tijd. Dus je kan je voorstellen: het was een enorm hoog bedrag. Dat zo'n heel kabinet echt, echt wel een fortuin kostte. Bij ieder kastje hoort een handgeschreven catalogus. Ja, bij deze hoort ook een catalogus van een verzameling van doorschijnende en ondoorschijnende microscopische voorwerpen. En die hoort specifiek bij dit kabinetje. Doorschijnende voorwerpen. Een hondenluis. Een wandluisje zoals het uit de neet komt, platluis, het wijf. Een wollenluis. Een platte luis. Een vleermuisluis, een eksterluis, een duifluis, een korhoenluis, een walvisluis, ongeboren, een vliegenluis. En, en ieder kabinetje werd voorzien van zo'n catalogus? Ja, ieder kabinetje had een eigen catalogus die handgeschreven was, die ieder objectje apart beschreef. Wat het was. En er zat ook altijd één heel bijzonder preparaat in zo'n kabinetje. En dat was een uh, geïnjecteerd uh, onderdeeltje van de darmband, van de menselijke darmband. En waren die, die bloedvaatjes die waren dan met een rode substantie, een soort wasachtige substantie, geïnjecteerd. En dat was een soort van pronkstuk, een heel bijzonder preparaat, omdat het een hele speciale techniek vereiste. Dus dat was altijd heel, ja, een van de meest bijzondere binnen het hele kabinet. Hoe komt. Die IPelaar en al die preparaten. De IPelaar had natuurlijk in de handel gezeten. Dus waarschijnlijk had hij daar veel connecties. En veel spullen kwamen van overzee. Dat was in die tijd en ook ver daarvoor trouwens al een hele rijke handel. En waarschijnlijk had IPelaar daar zijn connecties. zodat hij uh, toch aan zijn materiaal kon komen. om in die kabinetjes te verwerken. Wat een grappig contrast is. met Je hebt hele speciale dingetjes. Dus, uh, uh, Vliegenvleugeltjes en walvisluizen. Maar aan de andere kant, daar zie je ook uh, gewoon zand, eigenlijk. Ja. Dus... En nou ja, dat ligt natuurlijk met bakken vol om op te scheppen op het strand. Maar wat hij dan doet, is er een uh, heel mooi mozaïek van maken. Ja, het zijn, maar het zijn wel verschillende soorten zand- en kiezelachtige stenen. En uh, die verwerkt hij dan inderdaad. De, ja, dan maakt hij inderdaad een mozaïekje in de vorm van een bloemetje van. Of in de vorm van een, uh, een, een nou ja, cirkeltje of een, een driehoek of een takje met uh, uitlopers daaraan. Maar hij maakt er van iets wat op zich heel, ook visueel zeg maar, misschien niet zo interessant is. Uh, zand om naar te kijken, ook met het blote oog niet. Daar maakte hij iets heel kunstigs van eigenlijk. En in, in zijn tijd werd hij ook als kunstenaar gezien. Omdat hij uh, nou ja, zich heel erg bezig hield met uh, de kunstnijverheid. Dus het, het maken, het vervaardigen van uh, nou ja, dit soort preparaties, dit soort kabinetten. Het was ook wetenschap tegelijkertijd? Nou, Het, het was heel erg onderdeel van wetenschap en het, het kennen van de wereld om je heen middels dit soort preparaten. Dus dit soort kabinetten zijn eigenlijk ook een, een teken van kennis en ja, eigenlijk is ook een soort uh, geconcentreerde uh, prachtige doosjes van kennis die mensen ook in hun huis konden hebben en daarmee ook konden pronken. Ja. En, en uh, wetenschap stond toen ook heel dicht bij de burger eigenlijk op deze manier. Iedereen kon meedoen. Ja, iedereen kon meedoen. Hier staat één kabinetje van Ipelaar. Maar jullie hebben eigenlijk veel meer van die kabinetjes in jullie verzameling. Dus jullie hebben eigenlijk een verzameling verzamelingen. Uh, het is een verzameling. Ipelaar maakt een verzameling en dat is weer een verzameling binnen de verzameling van Ipelaars, binnen de verzameling van Museum Boerhaven. Het effect begint hier ja, is in te slaan. Ja. En, en waarom is dit kabinetje uitverkoren om hier te staan? Dit kabinetje staat hier tentooggesteld omdat we vinden dat het een heel mooi voorbeeld is. Het is nog helemaal volledig, het is nog in hele goede staat. En uh, het is een van de grotere die we hebben in de, in de collectie. We hoorden Minneke te helpen van, van Museum Boerhaven in gesprek met verslaggever Gerda Bosman. 1918. Maar in Nederland was het uh, behoorlijk stil. Nederland was neutraal in die tijd. Um, hein Hofman, regisseur van andere tijden, jij maakte een documentaire over die periode Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1418. Ja. Dat is toch wel een verschil. Ja, goedenavond. Het is inderdaad een verschil. In, uh, je liet net uh, heel veel geluid horen van geweren, van schieten, van bommen, van granaten. En natuurlijk in Nederland was het uh, oorverdovend stil. stil ja. Want er gebeurde natuurlijk ja, eigenlijk niet zoveel in Nederland, Dat is natuurlijk een beetje dachten we. Het beeld dat we hebben inderdaad, Nederland is neutraal, uh, ja, kijkt een beetje de kat uit de boom. Uh, het is een beetje alsof je zeg maar, een beetje aan het schuilen bent voor een onweersbui om je heen, iedereen kletsnat wordt en jij lekker droog blijft. Saaie geschiedenis. Zou je, zou je kunnen zeggen, ja. Uh, ik denk, ja... Dacht ik ook, eerlijk gezegd. Ik dacht inderdaad, er is geen donder gebeurd in Nederland... in de Eerste Wereldoorlog. Maar als je, je dan een klein beetje erin gaat verdiepen... dan blijkt er ontzettend veel gebeurd te zijn in Nederland. Op de achtergrond weliswaar. Ja. en Ontzettende spannende dingen. Uh, uh, duizenden soldaten die hier onderdak hebben ge gekregen. Uh, spionnen die hier in, in Nederland af en aan liepen. Uh, nou, je kan het zo gek niet verzinnen of het is in Nederland gebeurd. Ja. Maar allemaal in de periferie van de oorlog. Dan nou Ben je dus regisseur, je bent programmamaker en je uh, gaat zo'n uitzending maken. Uh, en, en waar begin je dan? Want inderdaad het, het algemene beeld van uh, er is niks gebeurd. En, uh, je, je zegt nu al, er is eigenlijk heel veel uh, aan de hand geweest in die tijd. Hoe ga je te werk? Waar ga je naar nou op zoek? Ja, kijk, je maakt het natuurlijk nooit alleen. Je maakt het altijd met, uh, met een researcher... En uh, uh, ja, dan, dan ga je natuurlijk kijken. Van, er zijn natuurlijk wel een paar goede boeken verschenen over deze, deze periode. Uh, Buitenschot is, is daarover over verschenen van uh, Paul Moiers. Yeah. Uh, en dat is, dat is een toonaangevend uh, boek, uh, is dat. Uh, dat dat blader je door. En dan kijk je van ja, wat, wat is er gebeurd? En op dat moment moet je, moet je ook zeggen, toen uh, speelde Diederik van Vleuten speelde een theatervoorstelling Buitenschot. Die zijn we gaan kijken en daar waren we helemaal door gefascineerd. Want hij beschrijft. Het, het, het verhaal van zijn oud-ooms, meen ik dat het zijn. Uh, die kleine jongetjes waren uh, en, en die de oorlog uh, horen. Uh, die waren uit Indië hier gekomen en die, die horen de oorlog. Die schrijven brieven naar, naar hun moeder in, in, in, in Indië. Ja, en toen dachten we van nou, deze man, deze Van Fleuten, moet de presentatie doen van, van, van deze, van deze uh, reportage. Van Fleuten is. is uh, ja, we kennen hem allemaal uh, uit zijn tijd met Erik van Muiswinkel. Een beetje een grappen maken, maar hij is dus ook uh, muzikaal. Hij heeft nu ook eigen uh, theatershow's. Dus... Ja, hij heeft eigenlijk een nieuw genre the uh, theatershow's uh, ontwikkeld. Een soort uh, genre uh, geschiedenistheater. Uh, Waar wat, wat, uh, daar werd iets moois verricht uh, over Indië? Uh, Buitenschot over uh, Eerste Wereldoorlog, Mijn nachten met Churchill over, over Winston Churchill. Uh, de prachtige, prachtige voorstellingen. En toen hij die, de, de presentatie wilde doen, ja, dan, dan denk je van, joh, wat, wat, we hadden het gevoel dat het moet een soort kaleidoscopisch geheel worden. Je moet een aantal elementen pakken uit die oorlog en je moet je kijken of die samengebracht kunnen worden. Tien elementen. En hij zou een soort verbindende kracht daarin ja. kunnen zijn en hij is natuurlijk. Ja. Hij, hij, enorm, hij, hij spreekt natuurlijk geweldig. Het is ja. heel eloquent. Hij ja. het is natuurlijk ook geïnteresseerd in, in, in die geschiedenis. Geloof ik, hij, hij heeft toch ook zelf iets... Uh... Nou, hij, hij, hij zegt In zijn theatershow zegt hij van... Ik, ik, ik, er worden de grote banieren ontrold... waarop hij staat als 17-jarig met een enorme kanonskogel met zo'n zo ouderwetse granaat in zijn handen. Die dingen die we net hoorden. Knallen. Ja, precies. En Zo'n granaat van een halve meter staat hij daar trots uh, als 17-jarige. Hij zegt dan ook van uh, de ontsteking zit er nog in. Dat uh, kan ik zeker voor zijn. Dus als er iets gebeurt, ja, dat was deze man. Dan had ik hier niet gestaan. Dus hij, en hij zegt, het was de eerste keer dat ik op... Uh, op uh, um, uh, hoe heet het? Uh, op op, op um, uh, slagveld... Toerisme uh, ging. En na die jaren, na die tijd, is hij nog vele, vele malen geweest. En hij is echt een kenner van de, van de Eerste Wereldoorlog. En hij heeft ook een kleine, uh, niet zeggende uh, verzameling, uh, of ik weet niet meer precies hoe hij dat uh, verwoordde. Maar een kleine verzameling waar hij absoluut niet uh, van de hardware is. Hij houdt niet van de geweren, hij houdt niet van de granaten. Maar hij vindt het prachtig om bordjes te verzamelen die het verloop van de Eerste Wereldoorlog uh, weergeven. In 1914, daar gaan we. En in 1914, 18, we zijn er bijna. Nee, weet je? Dus, ja. Zo het verloop. En een capis. En, en, en helmen van de, van de Duitsers, de Fransen en de Engelsen. Dat soort prachtige dingen vindt die, vind, vind, de, verzamelt hij. En een zakdoeken waarin de dankbaarheid van de Belgische bevolking... wordt getoond aan de Nederlanders. Ja, dat, dat, dat zijn prachtige kleine uh, artefacten. En, en aan de hand daarvan hebben we een klein beetje uh, de, de, het, het, het verhaal geschetst. Was hij meteen enthousiast om mee te doen op dat moment? Ja? Ja, Volgens mij wel. Want hij, hij vond het wel. Hij vond het, ja, die Eerste Wereldoorlog heeft zijn fascinatie. Heeft zijn liefde. En hij praatte graag over. Dus hij vond het wel leuk om te doen. We, hebben uit een beetje, we wilden eerst met hem door het hele land crossen. Maar hij zei dat daar heb ik geen tijd voor. voor want ik ben met mijn theatershow bezig. Dus kom maar bij mij op in mijn werkkamer. Ja. Dan stal ik daar mijn, mijn, mijn verzameling uit. En aan de hand van die verzameling kijken we dan wel wat je kan doen dat werd een beetje een soort studio-achtige omgeving. Een soort vertrekpunt voor jullie verhaal. Ja, dat kan, dat kan je wel zeggen. Zijn, zijn, zijn, zijn, zijn werkkamer, waar dus inderdaad de foto's hangen... waar de dagboeken staan, waar de, eh, waar de, waar de, waar de artefacten liggen... waar de spulletjes liggen. Eh, ja, dat, dat geeft een heel mooi, heel mooi, heel mooi beeld. Eh, absoluut prachtig. Dan heb je een presentator. Je hebt... Eh, nou, de beschikking over een paar omgevallen boekenkasten. Ja. Ik noemde al die, die paalmoeies. Ik begrijp dat er ook twee... Uh, Tim Klinkert. Militair historicus. En uh, Samuel Kruisinga. En ook een historicus die ja. goed in die, in die tijd thuis zijn. Ja, ja, en die moet je natuurlijk uit hun natuurlijke habitat uh, zien okay. te lokken. En wat, als... is een, en wat is een natuurlijke habitat? Oh. Ja, dat is natuurlijk boekenkasten, bibliotheken, studeerkamers, stoffige ruimtes. Ja, daar moet je ze natuurlijk proberen uit te halen. En, Lukt dat? Go ja, godzijdank wel. Met, uh, met, uh, met één ben ik, uh, zijn we naar, naar, uh, uh, het, het, uh, naar Limburg gegaan, naar de plek waar... Um, waar de Duitse troepen de, de, de, Lim de Nederlandse grens zijn gepasseerd. En uh, ja, om die grens aan te geven... er staan er overal grenspalen in het, uh, in het landschap... in het prachtige Limburgse landschap. En daar hebben we hem uh, tape door tussen laten spannen. Uh, waardoor je dus heel duidelijk... ja, tape, uh, dat, dat uh, tape wat politie gebruikt met afzettingen... wat je yeah. bij, de, bij, de, bij, de, bij de superbouwmarkten kan kopen. En als je die dan spant tussen twee palen... zie je dus waar de grens loopt. En dan zegt hij van... hier zijn dus de Duitsers overheen gekomen die zijn over Nederlands grondgebied gekomen. Maar toen hebben we Nederlanders natuurlijk gezegd, weet je wat, we kijken eventjes door, kijk even door kijken de andere kant op. Want als je zegt van ho, ho Duitse vrienden, jullie lopen over Nederlands grondgebied, ja dan, dan ben je de lul. Maar dan zijn we op dat moment dus door het over in naad gekomen. Ja, absoluut. Want als, als ze hadden gezegd: uh, jongens, uh, uh, we gaan op die jongens schieten. Ja, dan hadden dus alle loopgraven dwars, dwars in het Limburgse landschap gelegen. En daar begin je die uitzending mee? Ja, daar beginnen we de uitzending mee. En dat is, ja, dat vind ik buitengewoon geestig. En hij vertelt, hij vertelt dat, dat, dat um, hoe die Duitsers daar in de ochtend uh, door het Limburgse landschap lopen en hoe dat eruit ziet. Met, want we, we, we, je moet niet vergeten, het is honderd jaar geleden, eh, 104 jaar geleden. Er lopen manschappen met, met, met. Pick-Howay, hoe heet die uh, uh, grote lansen? Bijna nog. Het is bijna nog ouderwetse oorlogsvoering. Paarden. Paarden, inderdaad. Duizenden paarden die alles trekken. Nou, weinig gemotoriseerd. Dus, dus, we, dus uh, en, en dat. Dus dat Doordat hij dat van mooi vertelde... had je ook het gevoel dat, er, dat er, ja, je rook de paardenstront. Je, je hoorde de, de paardenhoeven. Je hoorde het geklak van de Duitse laarzen... op de, op de, op de, op de Limburgse uh, weggetjes. Je, je zag, het, uh, zag het gebeuren. Ja, Dat vond ik een prachtig beeld. Je bent natuurlijk een ervaren andere tijden regisseur. En dan ben je dus heel erg gewend om te werken met ooggetuigen... met, met bewegend beeld, archiefbeelden. Dus Dat is heel, heel, heel erg... Uh... Bijna makkelijk zou je zeggen, maar hoe maak je dan deze 100 jaar geleden geschiedenis? dan levend, want ja, bedoel, ooggetuigen zijn er niet meer. Nee. nee, maar er zijn altijd wel mensen die zich verdiept hebben... in, uh, in bepaalde zaken. Bijvoorbeeld, uh, een van de dingen die heel weinig mensen eigenlijk weten... is dat er langs de grens van Nederland en Duitsland een hek stond. Ze zijn een nou, hek, prima. Maar dat hek was, was een, een paar honderd kilometer lang. En dat stond onder stroom. Dus dat stond 2000 uh, volt op. Uh, maar dat hek is, dat hek is, dat is door, de... door de... Dat is door de... Duitsers neergezet om, uh, om uh, smokkel tegen te houden. En om uh, manschappen tegen te houden. Dus, dus je, Want de Duitsers hadden België bezet. Exact. deels, uh, En die wilden voorkomen dat Belgen de, de wijk zouden nemen naar Nederland. Of dat, dat. Inderdaad. Okay. Dus ze hadden een enorm hek van drie meter hoog neergezet. Een paar honderd kilometer lang. 2000 volt erop gezet. Zo. Maar moet je niet vergeten, in 1914 kenden heel weinig mensen elektriek. De elektrieke draad werd dat ding genoemd daar in de buurt. En die mensen die gingen eraan voelen, ja, die vielen natuurlijk uit de plek dood. Nee, dat schiet allemaal niet op. Nee. Huh? Maar ja, kijk, de, aan beide zijden van aan de... beide zijden. En die, die, die, die, die, dat hek werd aan beide zijden enorm, enorm bewaakt door Duitsers en door Nederlanders. En als je probeerde als smokkelaar, want natuurlijk, bepaalde goederen waren in Duitsland veel duurder. En, en, dus super was een levendige smokkel. Ja, dan werd je dus gewoon voor je padje geschoten als je daar door het hek heen te, probeerde te komen. Maar dan hadden ze ingenieuze. De, de, methodes voor om doorheen te komen. Dat hek bestond uit uh, verticale draden. En dat is een soort raamwerk wat ze open konden kleppen. Die zetten ze tussen twee draden en dan klapten ze hem open. En dan kon je dat het hout, dan kon je daar doorheen kruipen. Had je, had je voor jezelf een soort opening gecreëerd. En het hout, dat geleide dat, dat, dat, uh, geleidde dan weer geen stroom. Exact. Dus dan was je daardoor... Ja, je moest wel een beetje uitkijken natuurlijk. En, en, maar kijk, er zijn, dus, er zijn dus stukken in Nederland waar, waar zo'n klein stukje van zo'n draad is gereconstrueerd. Ja. En dan zijn er zijn lokale historici die, daar, uh, die zich daarmee bezig hebben gehouden. Ja, en dan was er ook nog eentje die zei... en die ging voor ons een soort toneelstukje opvoeren. Geweldig. En dan zei ja, en toen kwamen de Duitsers. En toen zei ik van, ja, we moeten naar de overkant. Ja, maar brood is hier een gulden en daar vier gulden. Dus nou ja, nou, prachtig. En, dat, en dan heb je geen ooggetuigen nodig. Je hebt dan gewoon mensen van nu... die dat op een buitengewoon levendige en spannende manier kunnen vertellen. Zonder dat het een, een toneelstukje wordt? maar ach, ach. Ah, misschien is het soms wel een stukje, maar is dat erg? Dat weet ik niet als het, als het verhaal goed overkomt. <tijds> Tuurlijk. En je hebt ook, uh, we hebben, ja, kijk, en met de, met de historici... je hebt natuurlijk de omgevallen boekenkast. Kijk, die, dat is niet erg als je maar met ze... Iets, uh, we zijn met, met ze naar het museum gegaan... waar dus in de krochten van het museum... Uh, uh, de, de, uh, de resten liggen van een, van een, uh, van een torpedo... waarmee het, uh, de Tubantia is getorpedeerd in 1918. Dat ja, was, ja. uh, was een groot uh, passagierschip. Ja. En, uh, uh, maar dat, dat maakt er niet uit, hoor. Maar als je, je zo'n historicus een stuk van zijn torpedo in zijn handen geeft... Dan wordt, dan, hij dan, dan wordt hij helemaal gek. Want hij heeft alleen maar gelezen over de Tubansje en over deze tup, En, en op, je staat dus gewoon. Met, je hebt opeens een stuk geschiedenis nee. in je handen. Ja. Waardoor het gaat leven. En dat zie je aan die, aan die mannen. Dat zie je aan, aan, aan alles. En daardoor, als je ergens bent met, met, die, met, die, met die mannen. Ja, dan, dan, dan gebeurt er iets. Maar het, ja, het allermooiste vond ik misschien. Er waren. Uh, Duizenden Engelse soldaten waren krijgsgevangen genomen. En die, die zaten in, in, in Groningen. In een, houten, in een stad van, gemaakt van houten barakken. En daar moesten zij de oorlog uitzitten. Overigens, er waren ook. Duizenden Belgen waren ge geïnterneerd en ook duizenden Duitsers waren in Nederland geïnterneerd. Dus waren alle strijdende groepen zaten gewoon in Nederland. En die mochten ook niet uitgeleverd worden, omdat Nederland neutraal was. En dat, ja, dat, dat die Engelsen zaten in, in, in, in, uh, in Groningen. En die, op, de, op de plek waar nu de Van Mestdagkliniek zat, was een, was een stad verrezen, Timbertown. Omdat vanwege de houten, de houten barakken die daar gemaakt werden. Ja, en daar hebben we zo'n ongelooflijk prachtig verhaal van. Van een, van een mevrouw gevonden. Dat hebben jullie Dat, dat hebben we klaarstaan. Als oh, goed is dat is goed. Dat is een stukje uit de documentaire. Laten we even gaan luisteren. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Prachtig. Mijn oma, die net een babytje had gekregen... een jonge moeder was van een, van een gezin met drie kindjes... die zat op een gegeven moment op een concertje. En zij zag daar... een een paar Engelse matrozen zitten van die, van die Royal Navy. En zij zag een en die keek zo lief en kwetsbaar en ongelukkig uit zijn ogen... dat ze hem op de schouder heeft getikt en heeft gezegd... als jij je eenzaam voelt, dan kan je best eens bij ons langskomen. Verleng de heren weg. One, one, one. Dat is echt de familie gezinnen. One, one, one. Zodat hij niet per ongeluk bij de buren aan zou bellen natuurlijk. En hij kwam de volgende dag. En hij is ongeveer niet meer weg geweest. Hij werd deel van het gezin. Kijk, hier heb je Charles in 1916. En daar zit hij in het huis van mijn grootouders. Nou, daar zie je wel wat een ontzettend liefje het was. Hij speelde met de kinderen, hij uh, ging mee uit... en hij leerde allemaal Nederlandse liedjes. Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten als dat ze jou geheel niet kan vergeten. Het is negen uur, je vader is naar bed... en in mijn handen hou ik jouw portret. Het is stil in huis, maar voordat ik ga leggen... mijn lief, moet ik jou nog wat zeggen... Dat ik van narigheid geen raad meer weet. Dat ik geen rustig stukje brood meer eet. Er waren heel veel mogelijkheden op het gebied van uh, toneel en uh, operetten. En er waren natuurlijk de beroemde Timbertown-vollies. Er waren acht uh, mensen die uh, uh, op een geestige manier cabaret brachten... op een manier zelf die in Nederland onbekend was. En Charles was een van de Timbertown-vollies. Kijk, hier staan ze in zo'n uh, Pierrot-pak... En de achterste is Uncle Charles. En uh, het succes was zo groot... dat zij niet alleen in de kamp opdraden, maar ook in Groningen. En vandaar heeft de succes uitgebreid over heel Nederland. Ze hebben meer dan 300 voorstellingen gegeven in Nederland. En die voorstellingen waren altijd ten baten van goede doelen. Het is zo'n leuk liedje. Dat die, die, uh, die link van tulpen naar lippen, dat is zo ontzettend geestig. Ja, ik moet er wel even echt... Ja, Tulip Time in Holland, dat ze 16. Hier, It's Tulip Time in Holland. It's Tulip Time in Holland. Tulips I know are lonely. The sweetest lips in Holland are blooming for me only. Het was een uh, middag in september 1917. En de hele familie was bij elkaar voor de thee. Charles was daar ook bij. En opeens geeft mijn grootmoeder een, een vreselijke gil en valt op de grond. En een paar uur later is ze dood een hersenbloeding. Dat contact met de familie, dat is gewoon gebleven. En een jaar later zijn ze teruggegaan naar Engeland. Daarna zijn er ontzettend veel reisjes en bezoeken over en weer geweest... tussen de families. En in 1960, toen was ik 16, toen ben ik uitgenodigd voor vijf weken naar Engeland... Toen ik daar net aankwam, toen liet hij mij het huis zien. Nou, eerst een paar mooie delsblauwe vaasjes en al, geweldig. En, en toen zijn we naar boven gegaan. En toen zag ik tot mijn verbazing een portret, een groot fotoportret... van mijn oma boven het echte bed hangen. Ik vond het wel heel opmerkelijk. Maar ik durfde daar ook niks over te vragen. Ik heb gelukkig alleen gezegd, god, dat is oma. Ja, dat was oma. Kijk. Dit is het portret. Maar toen heel geleidelijk aan vertelde hij mij dat hij echt van haar hield. And the most wonderful thing, she loved me too. En wat deed ik? Niks. Gewoon maar stom kijken. En niet durven vragen en ja, Ik heb natuurlijk ook wel eens gedacht, wat, wat, wat is er dan gebeurd tussen hen? Maar ja, ik moest ook een beetje aan mijn uh, opa denken, weet je wel. Dus ik, nou ja, uh, ik vond het allemaal heel, heel eng. Dus ik ben er niet zo erg op ingegaan. It's tulip time in en daar hoorden we die dik van Fleuten het liedje zingen... Tulip Time in Holland van de Timbertown Follies, hein. Ja, En, je, en, en wat, je hoorde ook Jet van Brugge. En wat een prachtig verhaal is. Het, ja, ongelooflijk. Het is echt een ongelooflijk verhaal. Maar ja. het, het, het, het is uh, een romantisch verhaal. Het is ook een oorlogsverhaal. Ja, er het het, het, het, het zit alles in. Ja, er zit alles, alles in. En dat deze, dat deze jongen dan bij die Timbertown Follies is... Dat een soort van, en dat moet je niet vergeten. Dat waren, dat waren echt, echt Cabaretiers die zongen, die dansten, dat waren echt, die waren helden, die zijn ook op tournee geweest. Die zijn door heel Nederland op tournee geweest. Krijgsgevangenen op, door, op tournee door Nederland. En je verzint het gewoon niet. En die gingen overal zingen. Het was een groot succes. Ja, Dat is toch ongelooflijk. En dat Tulip Time in Holland. Tu, tu, ja, dat is, Het is zo ontzettend lief, verterend. En dat past liedje. ik zo prachtig bij het verhaal: Tulips. Are... Tulips. Ja, ik moest. Tulips are calling me. Ja, Tulips, Tulip. Ja, en dit is, dit is een. Maar ook, ook de dramatische van dat, dat portret... wat boven het bed hangt van... Ja, van, ah, dat is natuurlijk... Ja, het, en het was niet een lullig portretje. Nee, het was, was echt wel dat je denkt... Nou, nou, dat is een portret. Dat mag men ja, een portret noemen. En, en, en je, ze, je zei al eerder... van Ik wilde een kaleidoscopisch beeld schetsen van, van die oorlog. En met dit soort verhalen... ja En zeker dit soort pareltjes. Kijk, ja. Maar, maar, maar, Hoe... Um, Welk verhaal vertel je, zeg maar, wat is dan het verbindende verhaal? Wat is het, het, het, het grote verhaal wat, wat je vertelt hè, in die opzomming van al die... Hè, je hebt het gehad over, over de neutraliteit, over smokkel, Belgische vluchtelingen. Wat, wat, wat, wat gebeurt er door die nou, jaren heen in Nederland? Nou, ik, ik denk dat je het verhaal vertelt dat, van, dat, dat, dat, dat Europa brandt... Ja. en dat het, in, uh, dat het in Nederland smeult. Ik denk dat, dat je dat verhaal vertelt. Uh, dat, dat wij op alle manieren zijn wij niet bij de oorlog betrokken... maar toch ook wel weer een beetje wel. Uh, wij, wij, wij Heb je nog een, nog een spannend of een ja, verhaal erover? Nou ja, ik, ik vind, ik vind uh, de, de sergeant Lok en ik wel een topverhaal. Sergeant Lok en Hut. Ja, Vertel. je verzint het niet. Uh, uh, Nederlandse soldaten, uh, die, die neutraal. Ja, uh, dus er mogen geen Duitse vliegtuigen over Nederland vliegen. Soldaten gemobiliseerd. Mogen he, soldaten gemobiliseerd? Zitten natuurlijk uh, vier lang duimen te draaien in allerlei forten die we nu nog steeds kunnen bezoeken. en die nu ingericht zijn als hobbywerkruimtes en uh, oefenruimtes. Ja, en en, en, en, en zit in Tutjeshut. Waar ligt Tutjeshut? Geen idee. Volgens mij in, diep, diep, diep in Groningen. Uh, en, echt ver weg. Ja, echt, echt ver weg. En, uh, maar natuurlijk wel wel dicht bij Duitsland en. Uh, um Sergeant Lok slaapt bij zijn vriendin in die, die nacht. En opeens, ochtends, het is vroeg in de ochtend, en hij hoort, uh, hij hoort het geluid van, uh, van, uh, van motoren. Hij denkt, potverdorie zeg. En hij. En hij, hij loopt op. Het verhaal gaat zelfs dat hij op zijn sokken naar buiten loopt. <laughs> hij wel, en wel neemt hij zijn geweer mee. En hij ziet een, een gevaar te overkomen. En hij schiet op dat ding. En, en hij en, raakt en, de linker motor. En dat ding stort neer. En, en dat, ding, dat ding is. Dat ding is een groot vliegtuig met, met, een, met een paar Duitsers erin en Dat ding stort neer. Maar waarom... Tuurlijk, ja, Sergeant, Sergeant, uh, Lock is, is een held... want hij heeft een Duits vliegtuig neergeknald in tutjes hut. En, en hij wordt gevierd en hij krijgt, volgens mij krijgt hij een, een, een klein geldbedrag. Maar hij krijgt ook een gouden horloge uh, aan een ketting. Dat horloge uh, is, is kwijtgeraakt in de, in de, in de, in de tijd. Uh, ooit staat zijn huis in de brand en het horloge wordt, uh, wordt daar... Uh, verlie, wordt daar uh, nou ja, uh, maar de ketting uh, blijft. En die is in het bezit van, uh, van Diederik van Vleut. Of in ieder geval voor de uitzending was hij even in het bezit van Diederik van Vleut. Die er ook voor pleit. Om dit, deze, deze ketting van de held uh, Lok op te nemen. In de vaste collectie van het Rijksmuseum. Als, als, als een soort uh, als, uh, als voorbeeld van een grote verzetsdaad. Grote militaire daad. In de, tweede, in de Eerste Wereldoorlog van een Nederlandse soldaat. Ja, ik, ik, vind, dat, ik vind dat geweldig. En, uh, ja, en dat is weer zoiets. Dan, dan film je dat met een man die heeft dat vliegtuig nagebouwd van de die heeft deze uh, de naam is me even ontschoot maar het is dat was een uh, hij staat daar met met een met een model van een vliegtuig van een bijna een meter ja en dat dat is uh, in, in, in, in, in, in, in een in een in een in een in een veld in in in in in noord Groningen ja, ik vind, dat, ik vind dat van een weergeloze schoonheid. Volgens mij heb je enorm veel lol gehad in het maken van deze ja, documentaire? Ja, zeker. Ik moet er nog eentje vertellen. Want oh, we, we, een eh, er was hongersnood en er was. Er werd, er was hongersnood? Ja, er was, er was weinig te eten op een gegeven moment. Dus, dus er, was, er, was, er was weinig. Uh, en, uh, dus dus het, het weinig eten moest goed verdeeld worden. Toen hadden ze we bedacht: weet je wat, als we nou een rotzooi in, in een soort worst stoppen. en dat doen we op de Bon, dat noemen we eenheidsworst. Serieus? Ja, serieus. En, uh, en dat, dat, dat, dat, dat, daar ging alles in. Echt, wat je, wat je, wat je overal donderstraalde je in die worst. Uh, zaagsel, no noem maar op, zaagsel, bloed. Uh, alles van een, van, een, van een varken, een, een, een koe, en, uh, noem maar op, voor een kip. Donder je erin. En die worst hebben we geprobeerd na te laten maken... door de pastijbakker Floris Bester in Amsterdam... En die, die, die, die, die, die, die heeft zich erin verdiept, van wat zat erin. Dus die heeft kinderbak gebruikt, dat is een vet vlees. Die heeft gezegd: nou, er gaat natuurlijk ook veel water in. Gaat, dus we hebben samen we hebben die, hebben die worst gereconstrueerd. Maar dan krijg je ook door die reconstructie een beeld van... wat er uh, voorhanden was in die tijd aan, aan voedsel Wat goedkoop was blijkbaar ja. om te gebruiken. Waarmee ja. je ook meteen inzicht krijgt inderdaad van... Hey, de, dus dus in die tijd was het toch best wel uh, moeilijk om aan uh, goed eten te komen. Absoluut, en voldoende eten te komen. Ja, ja. Dus, dus door, door zo'n zo eenheidsworst-verhaal uh, te brengen, vertel je veel meer. En het, en het woord eenheidsworst is dus ook ja. uit die tijd? Ja, omdat het voor iedereen één was. Fantastisch. Hopen we. Ja. En dan heeft uh, Diederik van uh, heeft de tekst... de tekst is wel gevonden van wat erin zat... maar uh, Diederik heeft daar een mooi liedje van gemaakt... heeft er weer prachtige tekst van gemaakt. Uh, het is, ja, dat is ook weer een mooi lied geworden. Want Diederik speelt behoorlijk veel piano in deze uitzending. Dus, uh, dat, het klinkt wat de een uitzending man... absoluut ten goede komt, toch? Dat, uh, dat lijkt me zeker. Het lijkt me een heel uh, rijk verhaal, heel vol... Ja. Uh, wat heb je niet kunnen doen? Wat heb je niet kunnen laten zien? Heb je dingen uh, mo moeten weglaten? Wat, wat? Volgens mij niet, nee. Ja, dat, moet je, dat is niet zo belangrijk, want dat vergeet ik heel snel. Als ik het niet gebruik, dan uh, is het niet belangrijk genoeg. Dus dan, uh, als het belangrijk was, had ik het wel gebruikt. Oké, okay, maar goed, je hebt dus hoeveel minuten? Is het? Ik geloof 50 50 minuten. Er ja, zitten wel 10 tien, tien kleine verhaaltjes in. Met ja, het is, het, het, Ik denk wel dat het een redelijk beeld geeft... van hoe Nederland in die uh, Eerste Wereldoorlog heeft gefunctioneerd. En waar eindigt het verhaal? Het verhaal eindigt uh, eigenlijk met de komst van de keizer naar Nederland. De Duitse keizer. De Duitse keizer, de uh, Duitse Wilhelm... die, uh, die uh, op een gegeven moment uh, het land moet verlaten. En uh, met, met, eigenlijk met handbagage... de Nederlandse grens overkomt, namelijk 16 uh, treinwagons. En uh, die, die, die, die op ijsde wacht, op station Eijsden, wacht hij tot hij Nederland binnenkomt. Want er moet uh, gebeld worden naar zijn, uh, naar zijn nicht uh, Wilhelmina... die, in, uh, die hier zit van mag, mag Wilhelm naar binnen. En uh, dus hij loopt daar uh, enige tijd uh, op dat perron heen... en weer. Dat duurt, duurt nog even. Hij wordt uitgescholden dat, door de lokale bevolking. Is er in beeld? Is, zijn er beelden ja, daar, is, daar, daar zijn, dat is dus het idioot. Daar, daar zijn dus beelden van. En dat vond ik fantastisch, dat je dus uh, beelden van meer dan... Nou, van 100, meer dan 100 jaar oud zie je dan dat dat dat Duitse keizer daar daar loopt. Je, je verwacht het niet. Ja. En, en dat is zo. Dat dat is ongelooflijk. Uh, en op een gegeven moment gaat hij dus, uh, komt hij dus uh, Nederland binnen. en gaat op uh, in Doorn wonen op kasteel Doorn, waar hij, geloof ik, in 1941 overlijdt. En uh, ja, in in ballingschap uh, uh, daar sterft hij. Maar De oorlog eindigt inderdaad dus met die Duitse keizer die uh, zijn land moet verlaten. Uh... Duitsland is, uh, is, is, is gecapituleerd. Komt in Nederland. in, in Nederland... Ja, wil onze neutraliteit eindigt in 1918. Ja. En, en ja. Niks. En dan niks. Nee. Dat was het. Precies. Ja, we zijn natuurlijk wel... Kijk, uh, je moet niet vergeten... we hebben ook uh, behoorlijk wat handel gedreven. Dus we worden staan er in, voor de rest van Europa... ook wel een beetje op als oorlogsprofiteurs. Dat, dat ook nog wel. Maar uh, uiteindelijk... Ja, nou, we hebben, we hebben niet... Uh, Die van Vleuten zegt... Uh, Nederland heeft de, de, is, is de... de uh, is de oorlog misgelopen. En daardoor staan er niet van die prachtige, ontroerende monumenten... zoals die in elk Frans, in elk Belgisch dorp... Ja, uh, Moor pour la patrie, mm -hmm. uh, gestorven voor het vaderland. Uh, dus uh, als wij erin waren geweest, hadden wij ook in elk dorp... elke stad uh, zulke, zulke dingen gehad. En uh, ja, dat, dat, dat zijn we misgelopen. Uh, Godzijdank. Maar uh, tegelijkertijd uh, er is veel meer gebeurd in die vier jaar dan, dan je op het eerste gezicht ja. zou denken. En zeker geen saaie geschiedenis. Nee, kleine verhaaltjes, grote verhaaltjes, emotionele verhaaltjes. Prachtige, prachtige kleine, kleine verhaaltjes. En uh, verhaaltjes die het inderdaad waard zijn om verteld te worden. Nou, komende zaterdag op uh, NPO 2, 9 uur. 14, 18 Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hein, we gaan kijken. Gaan kijken. Dank je wel. Graag gedaan. A rhythm and rush these days Where the lights don't move And the colors don't fade Leaves you empty With nothing but dreams In a world gone shallow In a world gone mean Sometimes there's things A man cannot know Won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. An engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you. Close to the morning light The morning watch the new day rise Do whatever just to stay alive Do whatever just to stay alive thoughts of the man is open En je ziet die stuiterballen maar gaan en gaan van de reclame José González stay alive Play Clocks, altijd een lekker nummer. We zijn alweer bijna toe aan ons vierde uur. Na het nieuws van vier uur. Dat is het vijf uur alweer. Zeg. Uh, en daarin, in het uh, laatste uur, een gesprek met conservator Cornelis van der Bas van Museum Huis Doorn. Het huis leidde jarenlang een uh, kwijnend bestaan. Totdat de Eerste Wereldoorlog weer vol in de aandacht kwam vanwege het honderdjarig jubileum. En dat heeft het uh, huis gered. En tot slot, in het laatste uur, een gesprek met violist en oud-concertmeester van de Nederlandse Bachvereniging Johannes Leertouwer over zijn passie, componist Johannes Sebastian Bach. En hij vertelt over onder meer zijn, en dat is geloof ik precies, 68 YouTube-filmpjes die hij maar liefst maakte over de Matthäus Passion. Een echte liefhebber, dus uh, straks. Dat in het laatste uur, tot na het nieuws.